Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Hotels, restaurants en cafés gingen afgelopen jaar weer een stuk beter. Ze draaiden zelfs iets meer omzet dan in 2019, het laatste niet-corona-jaar. Toch verdienden ze niet meer geld, omdat de inkoop van eten en drinken duurder was en de energierekening hoger... De prijzen voor een biertje en diner stegen ook, maar niet zoveel zegt de horeca club. In de horeca zouden ze eigenlijk nog wat, wat meer moeten stijgen. Willen uh, horecaondernemers eigenlijk alles doorberekenen wat zij ook weer van hun leveranciers uh, krijgen. Elke ondernemer die zou eigenlijk zo'n uh, tussen de 5 en de 10 uh, procent wel hebben moeten uh, verhoogd. Ja, maar het was gemiddeld gezien dus niet zo. Het Duitse dorpje Lützerath wordt op zijn vroegst overmorgen ontruimd, dat zegt de politie. Het dorp ligt vlakbij een grote bruinkoolmijn en de eigenaar van die mijn wil uitbreiden, daarom moet het dorp weg. De meeste bewoners zijn al vertrokken, maar er zijn klimaatactivisten voor in de plek gekomen. De politie zegt dat ze desnoods geweld gebruiken om die mensen weg te halen. En dat kan best gevaarlijk worden, zegt correspondent Wouter Zwart. Gisteren werd er al met stenen, met flessen gegooid. Ja, er wordt gesproken over vuurwerkbommen. Uh, er zijn potentieel vallen aangebracht in die, uh, in die woningen die zijn bezet. Er is een grote stenenkatapult al gezien. Er zijn in Duitsland al heel wat dorpjes verdwenen voor de bruinkoolmijnen. Klimaatactivisten maken er een punt van, omdat het opwekken van energie met bruinkool heel vervuilend is. In Zeeland is een dode reuzenhaai gevonden. Het dier is ongeveer drie meter lang. Het is niet voor het eerst dat er een reuzenhaai aanspoelt... zegt deze man van een reddingsteam voor zeedieren. Ik verwacht niet dat de reuzenhaai hier uh, een uh, tweede binnen de maand aanspoelt. De eerste was op Donburg in december. Nu het nieuwe jaar al weer je en nu in de west -Gelde. Het is wel een, uh, een dingetje. Grote haaien leven volgens hem normaal niet in dit stuk van de Noordzee. Waarom het dier in Zeeland terecht is gekomen is niet duidelijk. Het weer, vooral in het midden en zuiden wat nattigheid. In het noorden meest droog, graadje of acht. Na een droge nacht en ochtend kan het morgenmiddag opnieuw gaan regenen. En het wordt opnieuw zo'n acht graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat nog vierde tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer. 4 kilometer, de vertraging daar is een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een lekker begin van uh, Southport op zaterdag. Je hoorde Duran Duran. Een uh, lekkere single uit de jaren 80. Dat was de Wild Boys. En inderdaad, Benno, jij zei het al. Goedemiddag trouwens. Ja, ja, uh, ja, Zo'n zo plaat moeten we eigenlijk als uh, vaste opener hebben. Hè? Nou, dat zou geweldig zijn. Gewel, geweldige plaat. Ja, lekker, lekker begin. Lekker begin zo uh, in het nieuwe jaar. Dan kan de show helemaal gelijk beginnen. Zeker weten. We zijn er klaar voor. Ja. Drie uur Zandvoort op zaterdag. Een hele goede middag, Benno en luisteraars. Ja, goedemiddag Rob en luisteraars. We gaan er weer een gezellige middag van maken met veel nieuws. Uh, straks natuurlijk het nodige Zandvoortse nieuws. We hebben het weerbericht en we hebben Regio Nieuws. Speciaal, ik heb een speciaal blokje over Regio over kinderen. En de tweede uur dan komt Richard Buitenhek over mindful, mindfulness wandelen. Dat heeft hij vanmorgen gedaan of hij er nog steeds mee bezig. En uh, die komt vanaf uh, twee uur, uh, dat is het nu, uh, vanaf drie uur komt hij hier naar de studio. Oké, okay, oké. Okay. Met zijn wandelvriendin en komt er ge schaat gezellig aan. En dan gaan we eens even praten, wat is nou precies mindfulness? En, uh, en wat is natuurlijk precies mindfulness, uh, mindfulness wandelen? Ja, je hoort het steeds vaker, hè? Maar ja, ja, ja, ja, de romers. En uh, hij is vanochtend naar de Vicente in het uh, kraanvlak, uh, zo, zo heet het geloof ik. Ik Hees weet niet of u, of u wel komt uh, ja, ja, het zijn er nog wel, ja, wel humeurige beesten te kunnen zijn. Die Europese bizons die vlak naast ons lopen te grazen. Dus nou ja, in ieder geval Richard, ik ga ervan uit dat hij toekomt. En we hebben een hele lijst met vragen voor ons. En dan tweede uur natuurlijk de nodige... Evenementen met een speciale uh, ja, nieuws over de Haarlemse Blues Club... waar Big Pete op gaat treden. En daar hoor je straks alles over. En natuurlijk gaan we muziek draaien van Big Pete. En exposities in Haarlem en nou, enzovoorts enzovoorts. Derde uur komt Randall Lawson, onze eigen pitreporter... altijd dolenthousiast, vertellen over... Uh, nou, waarschijnlijk Dakar, waar we het natuurlijk over gaan nemen, want dat is volop bezig. En Rob, hij heeft de Formule 3 raceauto te koop. Dus, uh, echt waar? Ja, het is echt waar. Dus daar wil ik ook alles over weten. Het kost een patiënten, maar dan heb je ook wat. Uh... Nou, en dat is uh, nou, zo globaal wat we vanmiddag gaan doen. Ik ga eens even kijken of ik nog een plekje in mijn garage heb voor uh, die ja, auto. Ja. Ja, ja. Ja, ja, mooi. Zet hem gewoon op de stoepje, oké, oudste. Dat dus, kan ook altijd. We <laughs> horen straks in de derde uur in de Pitt Reports met uh, Randall Lawson. Goedemiddag, Zandvoort. Hou hem aan, hè? De radio. De Zandvoortse radio. What are you? Het schijnt uh, momenteel lekker uh, hier in Zandvoort. Dus uh, ook zonnige muziek op de radio, Joh. De Phil de Galaxy. En wat do I do? Zo dadelijk het uh, Zandvoortse nieuws, want er is wel weer het een en ander gebeurd. Maar eerst uh, deze van uh, Treintje. Hier is uh, Vlieg met me mee. Als hij, uh, als hij werkt, ja, daar komt hij aan. Treintje Oosterhuis. En uh, Vlieg met me mee. naar uiteraard allemaal Treintje Oosterhuis. Ook nog uit de groep Total Touch met Touch Me hebben die een groot hit gehad. En dit was vlieg met me mee. Het is kwart over twee. Goedemiddag Zandvoort en een gelukkig nieuwjaar nog, Benno. Ja, jij ook. Hè? De ja, dat dus zijn we helemaal mensen. vergeten. Ja, de beste ja, ja, mensen. Nou ja, na een dag ben ik het eigenlijk al zat. Met die <laughs> ja, hier, ja. De beste ja. Mensen. Maar ik doe goed, met je mee. Ja, precies. Nou ja, we hebben nog wel uh, over nieuwjaar gesproken. Uh, morgen is het nieuwjaarsconcert hier in Zandvoort. En uh, we zijn technisch zijn we heel druk bezig. In ieder geval uh, uh, Martijn in de kerk. Is even en, kijken. Ja, even, ja. even kijken. Laten eens... we Vluchten kan niet meer, hoor ik nu. Ja, dat is het einde. -einde. Oh. Applaus voor jezelf. Nou ja, er zit toch uh, publiek. Uh, ja, ja. Ze zijn dus aan het uh, repeteren. Voor morgen in de kerk uh, gaan we live uitzenden. Ja, vier Zandvorse koren en twee leerlingenkoren, blijkbaar. Van de muziekschool New Wave zullen prachtige liedjes uh, ten horen brengen. Uh, even kijken, ja, in het koor van de Agatha Kerk speelt een thuiswedstrijd. Je kan het... Uh, ...natuurlijk bij zijn. Het is gratis. Het begint om half drie. En de deelnemende koren zijn het Sint-Agata-kork... ...Zandvoorts-Vrouwenkork, pop Singers ...en Zandvoorts-Mannenkoor. Evenals in de voorgaande jaren werkte de Zandvoortse Muziekschool... New Wave mee aan het concert. Um, twee pianisten. We hebben er een al gehoord. Ik weet niet wie, maar dat is Camille Hilberts 16 jaar... En de nog jonge Nolan van Doorn. Acht jaar, nou dat vind ik leuk. Iedereen van harte welkom natuurlijk, zei het al. Kerk gaat open om twee uur. En uh, kan je niet naar de kerk komen. Nou ja, wij zijn er dus ook bij van ZFM. Zeker, zeker. En dan, uh, wij gaan het gewoon integraal helemaal uitzenden. En uh, ja, helaas zonder beelden, maar in ieder geval het geluid. Uh, het zal wel eens een keer nog een beetje aan elkaar gepraat worden, mag ik hopen? Ja, ja, ja. Nee? Ik, uh, ik ben er ook vanuit studio om uh, twee uur, dus ja. uh, gaan we er een mooie show van maken tot aan uh, vijf uur. Ja, ja. En ook uh, geregeld schakelen. En ze hebben ook af en toe een pauze natuurlijk. Oh, dus, uh, ja, ja, ja. ja, Ik heb wat uh, muziek uh, daarvoor uh, uitgekozen. Onder meer van de koren zelf. Ja, ja. En uh, van uh, André Rieu. Oh, ja, natuurlijk. Dat is ja. ook leuk. Wat Het nieuwjaarsconcert, ja. he, dat is uh, ja. vandaag van ja. uh, André. Oh, is dat zo? Oké. Okay. Nou, dat wordt dus een hele gezellige uh, middag uh, morgen. Maar nu eerst natuurlijk vanmiddag. Uh, ja, nog wat nieuws. We kregen een persbericht binnen... Van Heli Janssen. die uh, nodigt ons uit om uh, 20 januari om 4 uur naar het Zandvoort Museum te komen. En daar is toch wel een hele speciale tentoonstelling, gaat daar plaatsvinden. En dat is Erik J. Kolen. die zal klare lijnen loslaten op Zandvoort. Markante, markante gebouwen, dorpgezichten en andere bijzondere visuals. Um, en dat is uh, ja, die Erik Colen. Ik heb hier zijn website. Die heeft namelijk een, uh, een atelier, of ik weet een studio, het is maar allemaal hoe je het noemt. In Haarlem in de Warmoestraat. Zeg ik het goed? Nou nee, iets anders geloof ik. Maakt niet uit. Um, en, die, uh, en hij het is ook een hele muzikale man, die Erik Cole. Dat is, dus het is in de, in de, in de. Hij maakt ongelooflijk veel kunstwerken. Hij heeft een heel eigen stijl. Heel strak. En... Uh, en, en vol met kleuren. Het is heel kleurrijk ook. En, en, uh, ja, ik volg hem op LinkedIn en die, uh, dan post hij bijna elke dag wel een bericht van uh, dat bedrijf hij heeft weer een hele grote werkenvorm gekocht. En uh, dan dit bedrijf weer. En iedereen moet wat van hem hebben. Ja, volgens mij heeft hij ook uh, Formule 1 posters ja. gemaakt. Klopt, ja. En uh, nou ja, laatst stond in het Haams Dagblad een, uh, een poster van hem, van de, uh, de Bats. Dat is een uh, oude brandweerauto die nog steeds bestaat. En die had hij onder de brandende mol van Adriaan gezet. En omdat die brandweerauto destijds in 19 zoveel, ik geloof 1911 of zo, was ingezet voor die brand. En, uh, is die brandweerwagen is uh, 100 jaar oud en rijdt nog steeds helemaal gereciseerd. En de, dus dat. Uh, nou ja, dat soort dingen heeft hij dus allemaal gedaan. En tijdens die opening. dan zal de, gaat hij ook spelen met zijn band. De Empengzing Genootschappen. Uh, Zandvorse schrijver Marco Termes is er ook. En die heeft een speciaal gedicht. gaat hij voorlezen. En mogelijk spurg, uh, speelt de burgemeester. ook dan een, een nummertje mee. Nee, hey, dat is gaaf. Ja, leuk hè? Zeker 20 januari. Hè? Ja, zet het in je agenda. En dan. Uh, Um, nou, en ja, dan wordt het heel gezellig daar in het Zaltfus Museum. Zeker weten. Nou ja, we zijn weer even op de hoogte. Straks gaan we naar het weer kijken, Benno. Ja. He, de temperatuur is ook niet normaal. Vijf graden ongeveer hoger dan het uh, gemiddelde over het uh, meer jaren. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus nou ja, hoe het gaat worden, dat hoor je zo dadelijk Maar eerst muziek. En je de, de single van Womack Womack en Teardrops. Zodadelijk het weer voor de komende dagen. Maar eerst de Happy Days. Voordat wij zelf aan de forecast gaan beginnen. Hoor je de groep met dezelfde naam en de Happy Days. Wat een lekkere klassieker is en blijft het. We hebben hem bijna helemaal voor je gedraaid. En dan de Weather Forecast met Benno Veugen. Ja. Benno, ja, 11 graden op dit moment. Wat een graden. temperatuur, hè? Ja, morgen blijft dat ook zo. Dan morgen in, ieder geval in Zandvoort uh, 10 graden met uh, best wel lekker weer. We hebben 50% kans op uh, zon morgen met uh, een windje van 5 boven zuid-zuid-west. En dat blijft eigenlijk de hele week ook zo. Tussen zuidwest, zuid, zuid zuidwest en west blijft de wind waaien. We alleen op dinsdag, 10 januari, wordt een, uh, dat wordt toch wel een, een dingetje... Dan wordt het toch landelijk, uh, eens even kijken, wat schrijft het KNMI? Oh ja, 13 mm maximaal voorspeld en voor zon wordt zelfs 14 mm. Dus dat wordt een natte, natte dag kan dat worden. En, uh, maar kans van 10% op zon, zon, zijn er wel vroeger altijd zon. De rest van de week blijft het wisselvallig. Dan weer regen, dan weer zon. Dus met name die dinsdag. En dan kan het eventueel landelijk gezien eens even kijken. Donderdag ook nog een hele natte dag worden. Maar voor Zandvoort geeft het eigenlijk niet zoveel anders aan. Nou, we hopen maar dat het flink blijft waaien. Dan blijft het ook vanzelf een stuk droger op. Ja, zeker. Nou ja, maar en de temperatuur, hè? Dat ja, die is, uh, temperatuur. Ja, die ongelooflijk. Blijf, echt tussen de 9 en de 10 graden maximaal. En uh, ja, als die zon erbij is en je zit uit de wind in het zonnetje. Nou, dan denk ik dat je je juist wel uit kan doen. Het is best te doen. De ja. paviljoens komen er weer aan op het strand Precies. binnenkort. Yes. Dus uh, gaan we lekker genieten van een uh, nieuwe zomer die eraan gaat komen, Benno. Zover... Ja. Zij wel bijna. Zo denkt de natuur ook, hè, trouwens. Ja, bij mij op de tuin daar komen de, even kijken, niet de narcissus, maar de hyacinten, ja. Die steken de kop al boven de grond uit. Zelfs een, een klein bloemetje zit er aan te komen. Bij mij ook, tussen hmm. het onkruid door zie je inderdaad oh, ja. <laughs> het groen, ja. het groen uh, toch weer opkomen. Maar gek genoeg, de, de sneeuwklokjes heb ik nog niet gezien. Terwijl dat altijd toch de voorlopers zijn uh, van al het <laughs> die, groen. Dus, die, ja, hmm. maar die hebben een beetje koude weer nodig... Uh, Volgens mij. Oké, okay, nou geen sneeuwklokjes, wat vreselijk. Schrikkelijk Ben. Ja, ja, ja, ja, nou, dankjewel ja, ja, ja, ja, voor het uh, weer ja. ook na te lezen uiteraard op onze eigen ZFM app. Dat was het weer. Nou vroeger hebben Henk, Ma Henk Spaan en uh, Harry van Megen een plaat gemaakt van koud, hè? Nou ja. Nee. Die kunnen we voorlopig niet draaien wat we hebben best wel wat voorjaar met de temperaturen. Terwijl we midden in de winter zitten. Nou ja, je weet het nooit, misschien komt de koude nog aan. We houden het voor je in de gaten bij het weerbericht, wat je hoort om half drie. I'm telling you, baby. Ook in de jaren 90 werd heel veel lekkere muziek gemaakt. Waaronder deze van Charles en Eddie en Would I Lie to You? Het blijft een uh, leuke plaat en we gaan hem uh, zeker nog vaker draaien, Benno. Want uh, ja, echt ja, echter Zandvoort op zaterdag plaat heeft, Ja, dat nou vind ik wel, hoor. Ja. Ja, ja, ja. Hey, jij kwam een uh, nieuwtje tegen wat we eigenlijk uh, niet uh, verwacht hadden. Het heeft uh, allemaal te maken met uh, autosport. Ja, op autosport.nl uh, staat het bericht. Het gaat over uh, racing shows. De, ja, Dat is dan een interclassics uh, de, een, de evenement. Dat is van 12 tot en met 15 januari uh, van dit jaar in het... M.E.C.C. Maastricht. het is wel even een dingetje. Doet me denken aan die tijd dat er de trein van Zandvoort naar Maastricht redt oh ja, ja. in één ja. keer. Hoef je nooit over te stappen. Geweldig was dat. En zoals vanouds is dat het middelpunt van oldtimer liefhebbers in de Benelux. In de twee jaar afwezigheid wegens Corona is de beurs helemaal weer terug. Een duizendtal oldtimers, youngtimers en supercars staan geëxposeerd op 35.000 vierkante meter beursvloer. Deze editie is er speciaal aandacht voor de Formule 1-historie... van ons eigen circuitje hier in Zandvoort... met als centraal thema Dutch Grand Prix Classics... presenteert Interclassics Formule 1-auto's van 1950 tot 1985. De kampioensauto van Max Verstappen, de Red Bull RB16B... Kan als moderne classic daarbij worden, daarbij niet ontbreken. Dus die staat er ook. Deze auto's zijn... Met zo'n heel klein vleugeltje heeft die... Uh... Oh ja, is dat Ja, zo tegenwoordig hebben ze weer zo'n brede vleugel. Oké, okay. uh... nou, okay. ja dat weet jij dan weer. Uh, nou ja, deze auto's zijn dus allemaal beschikbaar gesteld door diverse internationale musea en privéverzamelaars. Liefhebbers van Virtueel racen kunnen in de even kijken, Sim Expo hun hart ophalen. Sim Formule Europe presenteert in samenwerking met internationale hard- en softwareontwikkelaars de nieuwste Sim Racing technologieën. Bezoekers worden uitgenodigd om in te stappen en de setups uit te proberen. Op zaterdag, dat is vandaag dus, nee, dat is volgende week zaterdag. Uh, worden de werelds beste SimRaders gestreden. om een prijzenpool van 10.000 euro. Nou, in Maastricht moet je dus zijn om naar je eigen circuit te gaan kijken. Dat is Zeker, wel... ja, ja, ja. <hijen> mooie auto's ook uh, trouwens. Ja, ja. Volgens dat, mij uh, komt uh, de Lotus uh, ook nog uh, langs. Uh, ook zo'n uh, mooie classic. Dat zal voorstel. Je kan het allemaal gaan zien. Daar. En die Formule 1 met die uh, dubbele achteras. dat vond ik ook zo'n geweldige oh, ja. auto. Ja ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nou ja, dat, uh, dat is het dus allemaal. Uh, even kijken, wat zei ik? Duizend auto's, duizend oldtimers, jongtimers en supercars... in m m, -M e -C -C Maastricht. Nou, om het ja. na te lezen op uh, autosport.nl. Ja, precies. En hier is uh, Stromae. Formidable. Formidable. Tu formidable. étais formidable, j'étais formidable.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 ja, deze plaat blijft ook uh, formidabele. Je hoorde inderdaad uh, stromaai uh, Benno. Ja, ja. Ja, het blijft een leuke plaat hè van uh, stromaai. Zeker zeker, zeker. Zeker. Nou. Drie is trouwens ook, uh, of wilde je wat vertellen? Of uh, kunnen we even plaatje draaien nog? Ja, nee, ja, prima. Ik heb altijd. Plaatje draaien. <laughs> dan gaan we plaatje draaien. Want, uh, ja, je hebt de single van uh, Toontje Lager. Uh, stiekem met je gedanst. Oh, ja. En er zit een zin uh, in. Drie uur s'nachts, 7 januari. Oh. Nou, het is vandaag uh, 7 ja, januari, maar geen, uh, geen drie uur s'nachts. Nee, gelukkig nee. niet. Het is uh, drie uur uh, s'middags, dus uh, we zijn eigenlijk twaalf uur te laat. Oh. Maar we gaan hem toch even draaien. Ja. Drie uur s'nachts, 7 januari.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 Het mijn allemaal afgelopen nacht om drie uur. Drie uur s'nacht, 7 januari. Hij had stiekem met haar gedanst Een uh, lekkere nederpopplaat van uh, Toontje Lager uit uh, de jaren tachtig. Nou, uh, we zijn uh, ook uh, bezig uiteraard met uh, de persberichten. Uh, ja, de persberichten. En uh, we hebben weer wat uh, binnengekregen over kinderen. Ja, dat klopt helemaal. Uh, Stichting Kinderkankervrij. Dus Kika is de nieuwe titelpartner van... eens uh, even kijken, de Harlem City Walk... En, uh, en ze gaan een wandeltocht weer organiseren door Historisch Haarlem... Uh, waarvan dit jaar de tweede editie georganiseerd wordt. De komende edities heet dit uh, daarom ook uh, dit jaar Kika Haarlem City Walk. De sportorga sportorganisatie Le Champion en Kika slaan de handen ineen... om de komende jaren een succesvol wandelevenement neer te zetten... in de Noord-Hollandse hoofdstad. Dit jaar zal de Kiki Haarlem City Walk... Op Zaterdag 13 mei gaan plaatsvinden, maar vanaf aanstaande maandag kan je er al voor inschrijven. Voor de volgende routes: 16 uh, 10, 16 en 25 kilometer door historisch Haarlem. Ja, 25 kilometer op, dat kan helemaal niet zo groot. Is die stad helemaal niet. Nee, uh, hoe uh, doen uh, ze dat? Dat is, uh, dat is uh, drie keer op en neer van, hier naar uh, van, uh, van Haarlem Centrum naar Zandvoort. Uh, dat is uh, nou ja, bijna twee dan. Maar goed, uh, dus dat... Uh, ik, ik, uh, ik denk, nou, rondjes denk ik, maar rondjes lopen. <lacht> De grote huidstaten, uh, tien keer he, uh, op en neer. Ja, ja, precies. Nou ja, wat uh, uh, wandelen voor Kika is het dus. Uh, Kika financiert uh, wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker. Sinds de oprichting van Kika in 2002 is het genezingspercentage van kinderen met kanker gestegen van ruim 70% naar 81% in 2022. De doelstelling is om een genezingspercentage van 100% te behalen. Nou, dat zou geweldig zijn. Deelnemers aan Kika Kanker Citywall kunnen bijdragen aan dit belangrijke doel... door bij hun inschrijving een eigen actie voor Kika te starten... of een vrijwillige donatie te doen. Alles mag, niets moet. Het is een populair wandelevenement. In meer dan eerste editie bracht, deden 5000 deelnemers mee. En het was toen ook gelijk uitverkocht. Dit jaar kunnen er meer wandelaars meedoen. De organisatie verwachtte op 13 mei 7000 deelnemers aan de start. Zo, met op die drie afstanden. En door de start en het oost oh, hebben het toch te halen, maar houdt er ook maar bij genomen. Dat was toch wel fijn. In de stad is het vroege middeleeuwen... die in de vroege middeleeuwen ontstond... is veel te zien en te beleven. De route van 10 kilometer brengt de deelnemers... door het levendige stadcentrum... waar uh, langs grachten pittoreske straatjes... volop historie en cultuur... en dat wat al, al, uh, allemaal te ontdekken. De 16 kilometer uh, wandelaars... gaan gedeeltelijk langs het Spaarne... Uh, die in de 13e en de 14e eeuw... een belangrijke rol speelden... Uh, van Haarlem en daar uh, hebben we natuurlijk ook de rivier Het Spaarne. Rondom de stad liggen prachtige buitenplaatsen. Dus daar kom je allemaal langs. En de 25 kilometer route brengt de deelnemers langs. En over indrukwekkende landgoederen. Oh dat, is zo, dat hebben ze ook leuk gedaan. Goed, dan nog een andere kinderbericht. Uh, IVN Natuureducatie en Human Kind, jong Kind, kinderopvang en ontwikkeling willen met twee landelijke edities van de campagne Hartje Winter zorgen dat buitenspelen ook in de winter wordt ervaren als vanzelfsprekend. Veel kinderen zouden meer moeten buitenspelen als ze zouden meer buitenspelen als zij daar hun vriendjes treffen en als er activiteiten georganiseerd worden die passen bij hun leeftijd bij, met een reeks sprankelende winterse activiteiten gaan ruim 300 kinderopvanglocaties in Noord-Holland... vanaf 9, maandag 9 januari meedoen aan de tweede landelijke editie. Ik weet niet of het in de zand wordt ook gebeurt. Ik hoop het wel, of dat misschien via pluspunt of zoiets georganiseerd wordt. Nou ja, buitenspelen in het groen is leerzaam... goed voor de motoriek, gezondheid en concentratie. Desondanks is buitenspelen sterk op zijn retour. Een op de zes kinderen speelt überhaupt nooit buiten... En, uh, en in de koude wintermaanden is het mediagedrag zoals toenemende schermtijd een reden om niet naar buiten te gaan. Nou, die kou valt ook mee. Uh, ja, ja you know. inderdaad. Nu hebben ze helemaal niks te zeuren hoor. Dat is, uh, de, in ieder geval het buitenspeelprogramma Hartje Winter loopt van maandag 9 tot en met vrijdag 27 januari. Oké, okay, dankjewel weer uh, voor de kinderbericht. Ja. En hier is uh, Ed Sheeran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 Yeah. yeah. Deze Ed Sheeran, die heeft zoveel hits gemaakt. En nu staat hij weer in de Nederlands top 40 met Celestial, de single die we zojuist voor je draaiden bij Zandvoort op zaterdag. We gaan het nog even hebben over een boete van handhaving 023 die kan oplopen, Benno. Ja, dat, die hebben, even kijken, drie uur geleden hebben ze dat op Twitter gezet. Dat pluizen we natuurlijk ook allemaal na. Uh, ze schrijven uh, parkeer auto op een invalide parkeerplaats zonder dat je daar recht op hebt, dan kan je een boete voor krijgen. Natuurlijk kan je een boete voor krijgen en dat uh, dat boetebedrag is uh, 410 euro. Wat? Wa, wa, wa, wat? 410. 410 euro. Hoe, hoe komen ze aan zo'n bedrag? hè? Niet geen 405 of gewoon 400 of 450. Nee, gewoon 410. En dan en, 10 euro administratie. Nou, nou, nou, die komen er nog bij. Dat is iets goedkoper, het is dus 9 euro. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Dus voor 419 euro ga je er gewoon keihard het schip in. Het maar dan heb je wel een mooi plekje voor, voor ja, die dag. Een nou, hele mooie, dure parkeerplaats. Ongelooflijk. Nee, maar die, ja, die mensen die moeten daar ook kunnen parkeren, Benno. Dus uh, daarom? Wel heel terecht dat ze, dat ze daar tegen optreden. Dat, uh, nou ja, goed, als je dat weet, hoor, je, dat je 419 euro mag aftikken, dan uh, laat je dat toch wel uit je hoofd, denk ik. Hè? Dat, Zeker. Nou ja, je bent gewaarschuwd je bent, ja, hier in Zandvoort. Wij gaan op naar het nieuws en weer van drie uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang met Zandvoort op zaterdag. Heel veel lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. We hebben er hier vanmiddag trouwens ook heel veel gezelligheid in het dorp. Hè? We hebben Disco on Ice, daar zullen we zo zometeen ook nog wel het een en ander over vertellen. En heel veel lekkere muziek ook in het tweede en derde uur. Lekker blijf luisteren naar de Sanfo Radio. Tot zo. Wanna to buy a new car? But the price ain't right. Haha, <laughs> ain't that go. Be a down flat cheaper. Just a good. Start riding the bike. Making milk out of powder. Yeah, they are. Got the babies prime Poor oh, baby, they know what that stuff is. Rinse going up high, higher. Yes, it is. Got the parents lying. I'll pay you tomorrow. Lord, it's a real motherfucker. Yeah, make you wanna run for cover. Goodbye, yeah Lord, it's a real, real Motherfucker mother Good dog Listen, got to go To a disco Just Throw your troubles away Dance to the music Well, alright. And then the lights come on, yeah. Like you knew they would. <laughs> Ain't that cold? Gone home and faced the music. That don't sound too good. ha <laughs> that cold? Listen. Lord, it's a real motherfucker. Goodbye, yeah. And if you look, you will discover. Yeah, love is a real mother. -bye.